Jobboot met het NOS Journaal. Schotland wordt niet onafhankelijk. Een meerderheid heeft ervoor gekozen om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Met ruim 60% van de stemmen geteld gaan de tegenstanders van afsplitsing aan kop. 54 tegen 46% van de kiezers. De Schotse premier Salmond erkende de nederlaag en riep iedereen op de uitslag te respecteren. Kort voor 7 uur feliciteerde de Britse premier Cameron de leiders van het NEE-kamp met een volgens hem uitstekende campagne. De opkomst bij het referendum was bijzonder hoog. In de meeste districten lag de opkomst boven de 85 procent. De A12 is ter hoogte van Woerden en Harmelen in beide richtingen afgesloten. De politie heeft het verkeer even voor zeven uur stilgelegd. Een verwarde man dreigt haar van een viaduct te springen. Hulpverleners proberen de man op andere gedachten te brengen. De brandweer is ter plekke met een speciaal team. Door de afsluiting van de A12 ontstaan daar lange files. Er wordt aangeraden om om te rijden, omdat nog niet duidelijk is wanneer de weg weer zal worden vrijgegeven. Ebola bedreigt de wereldvrede. Dat schrijft de VN-veiligheidsraad in een speciale resolutie die unaniem is aangenomen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vroeg landen een voorbeeld te nemen aan de Verenigde Staten die 3000 militairen leveren. Om de ziekte te bestrijden komt er een speciale VN-missie... die zieken moet gaan behandelen en de getroffen landen moet gaan helpen. Regenbuien hebben in het Limburgse Landgraaf gisteravond voor wateroverlast gezorgd. In zeker twee straten liepen kelders vol water. Ook een basisschool liep onder. Enkele lokalen kwamen blank te staan. Toch kunnen kinderen vandaag gewoon naar school, omdat andere lokalen droog bleven. Eerder dit jaar liep de school ook al twee keer onder... Het Amerikaanse congres heeft een plan van president Obama goedgekeurd om gematigde Syrische rebellen te gaan trainen en bewapenen. Zo moet terreurgroep Islamitische Staat worden teruggedrongen. In de Senaat was een ruime meerderheid voor. Gisteren ging het huis van afgevaardigden ook al akkoord. In de eerste reactie benadrukte Obama opnieuw dat er geen grondtroepen zullen worden ingezet in Irak of Syrië. En dan het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar verspreid over het land is ook kans op een bui. Het wordt 23 graden bij weinig wind. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A12, Den Haag-Utrecht, is nog steeds in beide richtingen afgesloten. tussen Woerden en Harmelen. Verkeer kan er in beide richtingen mondjesmaat langs via de af- en opritten daar. Maar dat levert in beide richtingen enorm veel vertraging op. Er kan worden omgereden um, via Amsterdam of via Rotterdam en Gorkum. De A27 Gorkum-Breda, daar staat tussen Gorkum en Hank 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reis ook is dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Morning Glory, Red Nichols. Zie je hem, jazzluisteraars. Vandaag hebben wij een gastpresentator, Koos van der Hout. Trompetist, vlugelhoornspeler, cornet ik Speelde ook bastrompet en ventieltromen? En Koos uh, presenteert vandaag dingen die hij mooi vindt en dingen uit zijn eigen carrière. Maar ik heb een belangrijke vraag: waarom ben jij überhaupt trompet gaan spelen, Koos? Ja.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 in 1937. This year's kiss Billy Holiday.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 Van Dukant. <slug>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 Got the Heebie Jeebies. Oh, what you doing with the Heebies? Man, I have to have the Heebies. We'll teach you, come on now Let's do that dance You call it heebie-jeebies dance Oh, boy, mm -hmm. jeebies dance Oh, skeet, skat, scoot, doot I do do dance Oh, banana, soot, potty, baby, today Oh, yes, don't you know it Somewhere we teach you, too. yes Boy, come on down That desk, call me the G-Bits, take it from